7 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Ook de Fransen weten het zeker. Assad zit achter de gifgasaanval van 21 augustus in Syrië. Maar of de Fransen die aanval ook gaan wraken met militaire actie... ook in Parijs is er nog geen knoop doorgehakt. Moet u zo meer over, eerst naar het NOS-journaal. Door Alt Megens. Microsoft neemt telefoonfabrikant Nokia grotendeels over... Het Amerikaanse computerbedrijf betaalt in totaal 5,44 miljard euro... voor de belangrijkste onderdelen van het Finse bedrijf, zoals de telefoontak. Ook krijgt Microsoft de patenten van Nokia. De overname wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De aandeelhouders van Nokia en de mededingingsautoriteiten... moeten er nog mee akkoord gaan. Dankzij de samenwerking met Microsoft is Nokia bezig aan een kleine comeback. Nederland moet veranderen om essentiële voorzieningen te kunnen blijven betalen. Dat heeft premier Rutte gezegd tijdens de HJ-schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Ik zie een land voor ogen waar het veilig is, waar goed onderwijs is, fatsoenlijke sociale zekerheid, goede infrastructuur en een goede gezondheidszorg. Dat is het Nederland waar ik dag in dag uit voor werk. Dat is een land dat durft te veranderen om daarmee de kwaliteit van leven veilig te stellen. Volgens de premier is de basis van Nederland op orde... maar moeten we mee in technologische en geopolitieke veranderingen... om voorbereid te zijn op de toekomst. De snelste manier om kwijt te raken wat we hebben... is krampachtig vasthouden aan wat we hebben, aldus Rutte. Staatssecretaris Wekers versoepelt de tijdelijke inkeerregeling... voor zwartspaders. Wie zichzelf voor 1 juli 2014 vrijwillig meldt bij de fiscus... hoeft geen boete te betalen. Aanleiding voor de versoepeling is een nieuw heffingssysteem voor de inkomstenbelasting. Volgens Wekers doen zwartspaders er daarom goed aan zich te melden bij de fiscus. Straks kan de Belastingdienst tot 12 jaar terug aanslagen en boetes opleggen. Minister Blok moet een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de feitelijke blootstelling van mensen aan giftige stoffen die bij pur-isolatie vrijkomen. Dat zegt het meldpunt PUR-slachtoffers in een reactie op het pas verschenen TNO-rapport over PUR. Het rapport beantwoordt volgens het meldpunt niet de vraag hoe het kan dat zo'n 500 mensen dezelfde klachten hebben gekregen na purisolatie. TNO zou niet hebben gekeken naar de lichamelijke klachten en naar de omstandigheden waarin de pur is opgespoten. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft veel onrechtmatige declaraties ingediend, blijkt uit een rapport van een onderzoekscommissie. Volgens de commissie riep een derde van alle declaraties vragen op. Zo declareerde burgemeester Roep voor zijn nieuwe woning... onder meer een keukentrollie, badkameraccessoires en barkrukken... terwijl de regeling alleen bedoeld is voor stoffering. Donderdag buigt de gemeenteraad van Vlissingen zich... over de bevindingen van de onderzoekscommissie. De Japanse regering wil bijna 360 miljoen euro uitgeven om de problemen met radioactief water rond de kerncentrale van Fukushima op te lossen. Met het geld moeten twee plannen worden uitgevoerd, zegt correspondent Kjell Duits. Eén is om een systeem te bouwen om de grond rond de centrale te bevriezen. En dit is zodat het grondwater niet in contact kan komen met besmet water... En het tweede is om een waterzuiveringssysteem te maken... om de radioactiviteit uit het water te filteren. Vorige maand maakte eigenaar Tepco bekend... dat er uit een opslagtank in Fukushima... 300.000 liter radioactief water is weggelekt. Op de US Open in New York is vijfvoudig winnaar Roger Federer uitgeschakeld. De Zwitser verloor in de vierde ronde verrassend van Tommy Robredo. De Spanjaard versloeg Federer in drie sets, 7-6, 6-3 en 6-4. Fedra was aardig gefrustreerd dat hij het verschil niet kon maken. Well, I mean, I kind of feel like I beat myself, you know, without taking any credit away from Tommy, you know. But clearly, he was making sure he was making many balls, and it was up to me to make the difference, and I just couldn't. So it's a, uh, yeah, it's a frustrating performance today. Het weer, vooral in het zuiden, eerst wat nevel of een mistbank. Maar al snel schijnt in de zuidelijke helft bijna overal de zon. In het noorden eerst nog veel wolkenvelden, maar later ook daar af en toe zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen en overmorgen is het flink zonnig en warm. Donderdag kan het 29 graden worden. De ANWB voor de verkeersinformatie, Johnson Hoka. Met alleen files in de regio Amsterdam, op de A7 richting Amsterdam... bij de Afritzaandijk staat 4 kilometer. En op de A8 richting Amsterdam, daar staat voor het knoopend Koenplein 4 kilometer. Denkt u dat de aarde alweer afkoelt? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl slash ja. Inderdaad nrcnl ja Do we have a deal? In 62 kreeg een bandje uit Liverpool geen platendeal. Een jaar later scoorde zijn eerste hit en werd de best verkopende band ooit. Ondernemen is kansen pakken. Met Nuon herprijs heeft u een vaste energieprijs en profiteert u van prijsdalingen. Zo heeft elke ondernemer direct voordeel en hoeft niet in te zitten over de gemiste kansen van yesterday. Ga naar nuonnl kansenpakken. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong met AccountView, de bedrijfssoftware van Fisma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Er is een auto die te mooi is om waar te zijn. Erg mooi van buiten, misschien nog wel mooier van binnen. Pittig, maar ook zuinig. Iedereen rijdt, heeft het mooi voor elkaar. De Citroën DS5 Hybrid met 4-wheel-drive. Onderscheidend: luxe. Geraffineerd en toch met maar 14% bijtelling. Al vanaf 199 euro netto per maand. Ervaar de Citroën DS5 bij uw Citroën-dealer. Citroën DS5, een klasse apart. Citroën, creatieve technologie. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview Bedrijfssoftware op vismasoftware.nl Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. President Obama is druk aan het praten om steun te krijgen voor een interventie in Syrië. Invloedrijke Republikeinse Amerikaanse senator John McCain is in ieder geval in het kamp van Obama. A vote against that resolution by Congress I think would be catastrophic. Die heeft in ieder geval binnen. de Fransen zijn inmiddels ook druk bezig met het opbouwen van het dossier gifgas in Syrië. En de Franse premier Jean-Marc Ayrault bevestigde gisteren nog maar eens dat het gerechtvaardigd is om de Syrische president Assad als schuldige aan te wijzen voor de aanval met chemische wapens op 21 augustus. Maar met keiharde bewijzen kwam die nou ook weer niet. Assads actie zal niet onbeantwoord blijven, zo verzekerde de premier de pers. Maar Frankrijk zal alleen in coalitieverband optreden. De 21 août dernier, het regime van Bachar heeft een met een de Bachar el-Assad a commis l'irréparable en employant à grande échelle Arme sa op 21 augustus jongsleden heeft het regime van Assad onherstelbare schade aangericht... door op grote schaal chemische wapens in te zetten tegen zijn eigen bevolking. De inspecteurs van de Nations Unies et les éléments que nous avons permettent en de elementen die we hebben recueilld... hebben de verantwoordelijkheid van het regime... dit act... De bewijslast die de VN-inspecteurs hebben verzameld... rechtvaardigt de overtuiging dat het regime verantwoordelijk is voor de aanval. Dit kan niet onbeantwoord blijven. Frankrijk is vastbesloten om actie te ondernemen... tegen het gebruik van chemische wapens door het regime Assad. En we zullen hem ontmoedigen dat nog eens te doen. Maar het is uitgesloten dat Frankrijk alleen zal optreden. Persuasie om in de De Franse president zal zich blijven inspannen om een internationale coalitie te smeden. Die neemt niet in aanmerking om dit regime te breken of om de te We zijn Il y en Syrie We zijn niet uit op omverwerping van het regime noch op het bevrijden van Syrië, want we zijn ervan overtuigd dat er een politieke oplossing moet komen. La décision ultime ne pourra être prise par le président de la République. Alleen de president zal besluiten wanneer Frankrijk samen met de coalitie in actie zal komen om als de boodschap over te brengen dat de inzet van chemische wapens tegen de eigen bevolking geen optie meer is. Het chemische in Syrië door de dictator Bashar al-Assad tegen zijn eigen volk. Woensdag zal er een debat zijn in het parlement, maar zonder stemming. We praten erover door. Dat doen we met correspondent Ron Linker in Parijs. Ron, president Hollande is uh, resoluut over de noodzaak van militaire actie, maar we horen nu premier Ero zeggen dat er uh, alleen een ultieme oplossing in de politiek gevonden kan worden. Uh, ja. Hoe moeten we dat nou interpreteren? Zijn daarmee militaire opties wat de Fransen betreft van tafel? Nee, want wat Ero inderdaad bedoelt... is dat hij uiteindelijk alleen politieke oplossing... Uh, een einde kan brengen aan het geweld in Syrië. Uiteindelijk zullen de strijdende partijen daar met elkaar om de tafel moeten gaan zitten... en een diplomatieke oplossing vinden. Die oplossing komt er niet met een bombardement door het Westen... maar. Daar is het de Fransen in dit stadium ook niet om te doen. Ze willen met een eventuele militaire operatie laten zien dat Assad, maar eigenlijk ook andere landen, niet ongestraft gifgas kunnen inzetten tegen de eigen bevolking. Een tik op de neus, dat is het doel. Een oplossing voor het conflict, dat moet laten komen. Maar um, is Hollande er dan al wel uit wat voor een tik dat moet worden, Rom? Nee, uh, hij heeft alle opties opengelaten. Zelfs een diplomatieke tik zou nog kunnen. Hij heeft, uh, uiteraard heeft het Franse leger alle voorbereidingen getroffen voor een militaire interventie. Maar het is niet uitgesloten dat Hollande op het laatste nippertje zou, uh, tot de conclusie komt... dat er onvoldoende steun is in de internationale gemeenschap... en dat hij dan maar een diplomatieke sanctie inzet. Nou werd er gehoopt dat de Fransen gisteren met zeer concrete bewijzen zouden komen. Dat Assad achter die gifgasaanval zat. Want dat zou dan in ieder geval duidelijkheid brengen. Um, in hoeverre zijn de bewijzen concreet te noemen en hoeveel duidelijkheid is er nu? Nou, de Franse regering vindt in ieder geval dat er voldoende concreet bewijs is. Hè. Het heeft gisteravond inderdaad een negen kantjes tellend document gepubliceerd. Uh, daarin staat onder meer dat... Alleen Assad over chemische wapens beschikt. Niet de opstandelingen. Daarin staat dat de getroffen wijk in handen was van die opstandelingen. En dat Assad erna die wijk heeft gebombardeerd om sporen te vernietigen. Dus daaruit, zegt de Franse regering... kun je afleiden, afleiden dat Bashar al-Assad achter die aanval moet hebben gezeten. En je moet niet vergeten, Lara... dat. Uh, het document, zoals dat nu op internet staat... dat wij allemaal hebben gelezen, dat dat slechts een deel is... van wat de parlementariërs achter gesloten deuren hebben gezien. Daar zat namelijk ook een vertrouwelijk gedeelte bij. Uh, met bewijzen verzameld door de Franse inlichtingendiensten... en door Franse spionagesatellieten. Dat gedeelte is niet gepubliceerd. Dus we weten in feite niet wat voor aanvullend bewijs... er is gekomen van de Franse regering. Nee, maar goed, je zegt dus uh, dat er reden genoeg is om... een Tik uit te delen om uh, wraak te nemen, daar staat te laten voelen. Ja. Wat betekent.? Ja, regering beslist, Hollande beslist. Wat betekent dat dan nog voor dat debat in het parlement? Nou ja, Veel parlementariërs die zijn er wel van overtuigd dat Assad achter die aanval heeft gezeten en zelfs dat uh, Assad een bestraffing verdient. Maar de vraag is volgens hen of het nu aan Frankrijk is om die bestraffing zonder steun van de eigen bevolking, zonder steun van de internationale gemeenschap, of Frankrijk dat dan moet uitdelen. Nou, dat debat gaat morgen gewoon door, zonder stemming dus. Maar wie Ero gisteren goed heeft beluisterd, die hoorde dat hij een mogelijkheid tot de stemming ja, niet 100% uitsloot. Ja. Het zou dus later nog kunnen, maar dat is dan aan president Hollande om dat te beslissen. Voorlopig niet rondlink vanuit Parijs. Dankjewel. Ja, dat levert toch wat politieke spanning op en dat geldt zeker voor de Amerikanen. Hoogspanning in Washington kunnen we stellen. President Obama en zijn ministers zijn bezig aan een grote campagne om het congres te overtuigen van de noodzaak tot een strafexpeditie tegen Syrië. Gisteren praatte de president in op twee congresleden die bepalend zijn voor de meningsvorming in de Senaat. We president Senator McCain was tijdens de presidentsverkiezingen in 2008 de Republikeinse tegenstander van Obama. Dat is lang geleden. Inmiddels zijn ze best goede maat als het gaat om buitenlands beleid. Toch geeft McCain eerst een sneer als hij naar buiten stapt uit het Witte Huis. Het is inmiddels twee jaar geleden dat Obama zei dat Assad moet vertrekken. En het is een jaar geleden dat hij zijn rode lijn trok. Dat het gebruik van chemische wapens alles zou veranderen. Met andere woorden zegt McCain, het werd tijd dat er eens wat ging gebeuren maar dan moet er ook echt wat gebeuren vindt hij actions that would degrade Bashar Assad's capabilities upgrade the opposition and to see the change the momentum on the ground in order that the the free Syrian army can prevail over time Assad moet ontkracht worden en het vrije Syrische leger moet meer steun krijgen de senator eist van de president dat de aanval zo ver gaat dat Assad uiteindelijk ten val komt. Iets wat Obama niet van plan is. Maar dat is dus wel de voorwaarde van McCain, wil hij het plan van de president steunen. De resolutie moet dus steviger. Een afwijzing van de resolutie zou een ramp zijn, zegt McCain... Het zou de geloofwaardigheid van de Verenigde Staten en de president aantasten. Dus wat gaat McCain nou eigenlijk stemmen straks? We still have significant concerns, but we believe that there is in formulation a strategy. Before this meeting, we had not had that indication. Now it's a question whether that will be put into a concrete strategy that we can sell to our colleagues. We zijn nog steeds bezorgd, maar de president heeft beloofd dat hij het plan zal aanscherpen. Daar komt hopelijk iets uit waar we het mee eens kunnen zijn. Dus de definitieve goedkeuring van deze invloedrijke senator heeft Obama nog steeds niet binnen. En Dat geldt ook voor zijn naaste collega Lindsey Graham uit de staat South Carolina. So, what can I sell to in South Carolina? I can't sell another Iraq or Afghanistan because I don't want to. Een nieuw Irak en Afghanistan krijg ik niet verkocht thuis. So we lost a vote in the Congress dealing with the chemical weapons being used in Syria effect Iran in South Maar wat ik wel kan uitleggen is dat als we Assad niet aanpakken, Iran een verkeerd signaal krijgt. Dat zal dan gewoon doorgaan met zijn nucleaire programma als we Assad ongemoeid laten. Ook de president vindt dat effect heel belangrijk. McCain en Graham zitten op de wip. Al neigen ze ernaar de president het voordeel van de twijfel te geven. Later vandaag zullen de ministers Kerry van Buitenlandse Zaken en Hegel van Defensie getuigen in de Senaat. Ze zullen met een stevig verhaal moeten komen, willen ze ook alle senators overhalen. Dat is correspondent Wessel de Jong in Washington over de hoorzittingen over Syrië. Het is dus nog maar de Senaat. Volgende week is het huis van afgevaardigden aan de beurt... waar de meningen nog veel meer verdeeld zijn. De gemeester en wethouders in Vlissingen... wapperen wel heel vaak en makkelijk met de creditcard van de gemeente. Straks onze verslaggever in Vlissingen... die wil wel wat meer weten over die keukentrollie. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, dat kan wel zijn, we gaan eerst naar de flessenpletter. Wat een geluid, Mark Robin. Dat doet het niet meer. Ja, is dat geluid ja, wel duurzaam verantwoord? Ja. Oh, je hebt nog niet weer... Heb je met je schroeven draaien? Nee? Toch? Wat had heb je beloofd, hè? He? Ik, ik heb er net aangezeten. Ik geef het eerlijk toe, maar... Uh, geef... we, hebben, we hebben nog een model, dus dat komt allemaal goed. <laughs> Paul, net voor de prijsuitreiking is het prototype kapot. Ja, nou, we hebben gelukkig een tweede... Dus die, die moeten we even gaan vervangen. Hij ja. moet even vervangen worden. Maar hij deed het echt vanmorgen. Dat hebben jullie ook gehoord, Marcel en Lara de Vierse ja. mm. Zeker. Van de tien genomineerden voor de, ja, hoe noemen we dat eigenlijk, de duurzame dinsdagprijs. Want het is vandaag duurzame dinsdag. We kunnen het geluid wel opsturen, ja, geluid anders. Met, uh, de derde dinsdag is dit ook een belangrijke. Ja, nee, ja, het geluid opsturen, hoe ja? bedoel je? nou, dan kunnen ze het laten horen, dat hij ja. doet. Oh ja, nee, maar dat, dat komt helemaal goed. We gaan hem zo Ik, ik, ik haal zo mijn schroeven even uit mijn tas. Moet hij toch nog weer naar tevoorschijn komen? Thijs Veenstra en Jan Hoekstra, ja, uh, jullie hebben dit apparaat bedacht. Dat dus is jullie bedrijf, jullie zijn een groep, hè? Ja, klopt. Ja. Tel eens. Uh, Pinzi Product Innovation, een bedrijf uh, ja, wat producten ontwikkelt... Uh, van geen idee tot aan productiestart-up. Uh, ja. We zitten in Nederland, van origine, origine ook uh, uit Nederland. Uh -huh. Inmiddels ook in Azië met uh, drie vestigingen. Ja. En jullie storten je echt op duurzaamheid? Dat is wel een ontwikkelrichting, want uh, de producten die we ontwerpen... daar uh, ontwerpen we er één, maar er worden een paar miljoen van gemaakt. En dat geeft toch een bepaalde ja, gewetens... Uh, ja. Een duurzaam gewetenskwestie. Ja, ja, zeker. Ja. Jullie ja. hebben een duurzaam geweten. Vertel daar eens wat over. Vertel daar eens wat ja. over. Uh, ja, een aantal jaar geleden hebben wij besloten... om uh, ja, toch de filosofie van Cradle to Cradle ook uh, te omarmen. Cradle to Cradle, ja. Cradle to Cradle, ja. En even dat... voor de mensen die dat niet weten. Uh, ja, eigenlijk een filosofie... Je zit er echt helemaal middenin, hè? Ja, ja, ik, hoor ik hoor het. Ik moet even <laughs> uitleggen. Ja, het uit, ja. Een uh, filosofie die gebaseerd is op een aantal uh, ja, regels... waarin je eigenlijk binnen je productontwikkelingsproces... Uh, ja, goed kan kijken naar... wat hoe je je product nou echt duurzaam in kan zetten. Ja. Geef daar eens een concreet voorbeeld van, los van deze. We hebben bijvoorbeeld een, een superscoop ontwikkeld. Een, een superscoop, ja, wat dat, is dat? Het is een, een mooie naam om de aandacht te trekken. Dat ja? is een, <laughs> het is een superscoop, suggereert heel veel, maar het is een strandschepje... dat in, in, in, in een bio-omgeving uh, volledig afbreekbaar is. is in een maritiem uh, klimaat, echt volledig. Ook de pigmenten die erin zitten, Alles. 100% veilig. Een afbreekbaar strandschepje. Ja. Het is een ontroerend idee. Maar ja. moet dat? Ja, want uh, het eindigt uiteindelijk allemaal in een buik van de vogel of in de plasticsoep. En dat willen we vermijden. Dat is dat geweten waar jullie zo mee bezig zijn. Mm -hmm. Ja. Dan even terug naar die flessenpletten die het nu eventjes niet doet. Maar die is ook van kunststof gemaakt. Ja, klopt. En die... en maar ook niet zomaar van een kunststof? Nee, die kunnen we maken van een gerecycled uh, kunststof, Dus die is als eerder een product geweest. Ja. Zodat die dus heringezet kan worden. En daarbij ook nog eens weer opnieuw gerecycled kan gaan worden. Hij blijft dus zo in de loop, als het ware. Hij blijft in de duurzame loop, juist. Nou ja, goed. Het is één uh, van de tien. Ik zei het al, uh, het zijn heel, ver, heel verschillende ideeën die genomineerd zijn vandaag. Ook uh, bijvoorbeeld een app en een, uh, een, uh, een systeem en uh, noem het allemaal op. Dus het is helemaal de vraag waar de jury vandaag precies uh, naartoe gaat. Maar één ding leer ik wel voor jullie... dat is dat je niet altijd groot moet denken, maar soms ook gewoon... Je niet moet om klein te denken. Ik denk dat dat een... Zo'n strandschepje bijvoorbeeld. Een standaardvalkuil in, in West-Europa is dat we in één keer van 0 naar 100% willen komen. Terwijl Aziaten stapjes van 10% doen. Ja, ja. En, uh, en dan ja, kun je wel ergens komen waar wij waar in Nederland soms niet komen. Ja, Zo'n strepje klinkt simpel, maar alle problemen zitten er gewoon in. En alle ambities ook. Hartelijk bedankt. Ik wens jullie een goede dag. En wie weet uh, wordt het dan vandaag, hè? Ja, we weten het niet. Laten we het hopen. <laughs> bedankt. Tot later. Kijk eens informatie bij de ANWB John Sahoka met alleen dagelijkse verlies richting Amsterdam op de A7 bij de af de twee 2 kilometer verderop 2 kilometer voor Klop Zandam en op de A8 naar Amsterdam, daar staat tussen de knooppunten Zandam en Koenplein 4 kilometer. Tous mes mon amour, je rêve de toi, je fais mes valises, on sort du bon on se quitte pour les dernières fois, c'est l'amour, c'est L'amour, l'amour J'attends C'est l'amour, c'est l'amour mon émeu je suis si seul sans toi tout me manque mon émo je rêve de toi j'ai fermé valise on se dit bonne soi on se quitte pour les dernières Hello. Bent u wakker? Denk ik. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Goedemorgen. Burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben te veel en onduidelijk gedeclareerd. Het blijkt uit onderzoek van een commissie die het declaratiegedrag in Vlissingen heeft onderzocht. Donderdag praat de gemeenteraad over het rapport dat gisteren werd gepresenteerd. En verslaggever Roepau dook er alvast in. In vlissingen kun je voortreffelijk eten en drinken. Er zijn uitstekende etablissementen met name als Bourgondier, Don Giovanni en Swaf. En dankzij de bonnetjes die de afgelopen jaren zijn ingediend door het college van burgemeester en wethouders weet je ook wat er zoal op de menukaart staat. Dank aan het college van BMW... De ambtenaren die volledig hebben meegewerkt. Ze houden van een goede maaltijd daar in Zeeland. Dat klopt, ja. We zijn wat uh, versnaperingen tegengekomen die uh, tijdens de lunch genomen werden. En van een goed glas. Dat ging om meer dan één biertje, ja. Drie glazen wijn van de maand. Erg lekker, zeg, deze. Nog eens twaalf glazen wijn van de maand. Vier blonde en nog wat gewone biertjes en een paar glazen port met een portie bitterballen voor een zachte landing. En daar hebben wij ons mee afgevraagd... ja, uh, smiddags moet de stad ook nog bestuurd worden. Is dat wel in het belang van het besturen van de stad? Die bonnetjes staan al een paar maanden op internet. En dat ging bijvoorbeeld ook over de aanschaf van een setje barkrukken... een luxe tweepersoonsbed en een wasmachine... voor de nieuwe ambtswoning van burgemeester René Roep. En over de talloze kilometers die wethouder Jacques Dame in zijn auto aflegde. Ook een hele mooie Volvo, dus dat rijdt wel lekker. Een commissie onder leiding van raadslid Koen van Dalen van de ChristenUnie, heeft nu onderzocht... of al die declaraties te rechtvaardigen waren. Het simpele antwoord is nee. Er is op een verkeerde manier met declaraties omgesprongen. Ja, dus niet volgens de richtlijnen zoals die in dit huis uh, toch wel opgeschreven staan. Het ingewikkelde antwoord is... Ik zal het u uitleggen. Er zijn verschillende lijnen binnen het stadhuis om te declareren. Dat is met een creditkaart, kan betaald worden... Er kan betaald worden met rekeningen die opgestuurd worden. En er kan via een declaratieformulier gedecaleerd worden. Nou, wij hebben geconstateerd dat dat systeem niet helemaal werkt. Heel veel dingen zijn wel besproken en onderzocht. En dan bleek er later dus een andere circulaire weer te zijn... van binnenlandse zaken waar het net iets anders gesteld stond. Een mistige situatie. Maar wat de zaak nog vreemder maakte... was dat burgemeester Roep en de wethouders... elkaars declaraties goedkeurden. Dat noemden ze bestuurlijke toets... Maar het riekt wel een beetje naar opzet. Ja, ik weet niet of je dat uh, moedwillig uh, kan noemen. Dat is uh, uw interpretatie daarvan. Dat neemt niet weg dat Roep en Dame... intussen wel duizenden euro's aan onterechte declaraties hebben moeten terugbetalen. Wethouder Dame is deze zomer al opgestapt. In verband met gezondheidsproblemen. Hoe het met de burgemeester zal aflopen, dat weten we donderdag. Let op, de commissie is niet ingesteld... om een burgemeester of wethouder weg te sturen of te behouden wij presenteren het rapport vandaag zodat de gemeenteraad het hoogste politieke orgaan in de gemeente Vlissingen in al haar wijsheid en vanuit integriteit zonder politiek belang macht toch maar met twee vraagtekenjes kan beslissen. En donderdag gaat het dus verder in Vlissingen bijdragen hoorde u van Coolpaul. En zo dadelijk wat wil Microsoft met de overname van Nokia. We horen het binnen een paar minuten.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 Bij de aanschaf van een nieuwe productielijn moet je niet te lang stilstaan. Met de leaseoplossingen van ABN AMRO... ...financeert u snel de meest uiteenlopende bedrijfsmiddelen. En zo blijft uw onderneming in beweging. Meer weten? Kijk op abnamro.nl slash lease. Weten wat nu nodig is. ABN AMRO, de bank al nu. Ik had het nooit verwacht, maar ik heb mijn diploma in één keer gehaald... ...en nu kan ik gaan studeren. Voor nog meer succesverhalen kijk je op onze Facebookpagina... of bel voor een afspraak bij een van onze vestigingen. Inschrijven kan nog. Slagen doe je bij zak. Succes dwing je af. Succes maakt van een betonvlechter een tapisseur concreet... een boer wordt agrarisch ingenieur... en een stratenmaker wordt een infrastructureel planner. Tenminste, als je een bedrijfsauto van Peugeot aanschaft. Zo krijgt u de partner- en expert Navtec Edition, compleet met airco, cruise control, Bluetooth en navigatie. Nu tijdelijk met 0% financial lease. Daar knapt ieder bedrijf van op. Ga voor meer informatie naar peugeot.nl. Dit is Radio 1. Wacht. Tijd voor het NOS Journaal door Old Megens. Microsoft neemt telefoonfabrikant Nokia voor een groot deel over. Het Amerikaanse computerbedrijf betaalt in totaal 5,44 miljard euro... voor de belangrijkste onderdelen van Nokia, zoals de telefoontak. En ook krijgt Microsoft de patenten van het bedrijf. De overname wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal van volgend jaar afgerond. De aandeelhouders van Nokia en mededingingsautoriteiten moeten er nog mee akkoord gaan. Bij een aantal zwemclubs wordt een proef gedaan waarbij kinderen op zwemles eerst boscrawl leren en daarna pas de schoolslag. De zwembond KNZB denkt dat jonge kinderen zo sneller leren zwemmen. Schoolslag zou eigenlijk te ingewikkeld zijn voor jonge kinderen. Als de proef een succes is, wil de KNZB met een concurrerend zwemdiploma komen, zo zegt de bond in de Volkskrant. Nationaal platform zwembaden dat het huidige diploma uitgeeft is kritisch. Boscrawl is vermoeiender en kinderen kunnen dat dus minder lang volhouden.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 De Japanse regering wil bijna 360 miljoen euro uitgeven om de problemen met radioactief water rond de kerncentrale van Fukushima op te lossen. Met het geld moet een muur van bevroren aarde rond de kapotte reactoren worden gebouwd, zodat het grondwater niet meer in contact kan komen met het koelwater. En verder wil de regering betere waterinstallaties kopen om de hoeveelheid radioactief vervuild water te verminderen. En vandaag begint een pilot van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Zo'n 2500 mensen in de regio zuidwest nederland krijgen deze week een aankondigingsbrief. Volgende week kunnen ze een testpakketje in de brievenbus verwachten. En de test wordt vanaf januari landelijk ingevoerd. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl We gaan naar Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Hallo, Lara. Wat gaat de dag ons brengen vandaag? Nou, uiteindelijk wel op veel plaatsen de zon, maar die zal op sommige plaatsen er ook wel weer last hebben van wolkenvelden. En dat is het uh, meest het geval in het noorden en midden van het land, want in het zuiden, ja, daar hebben we eigenlijk al weinig geen bewolking. Dus daar ziet het er prima uit met temperaturen vanmiddag tegen de 25 graden. Beetje uh, spannend of we inderdaad die zomerse waarden ook echt gaan halen. Nou, op een enkele plek zal dat misschien lukken. Ja, maar er is ons van alles beloofd deze week. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Want ik begreep dat het echt strandweer wordt. Nou, kijk, die 25 graden is natuurlijk al heel, uh, heel behoorlijk. En er komen echt nog wel een aantal schepjes bovenop. Dat gaat stapsgewijs. Want uh, morgen zullen we op veel meer plaatsen die 25 graden al tegenkomen. Behalve dan in het noorden van het land. En ook op de Wadden. Uh, maar goed, of het weer daar nou echt tegenvalt, moet je je afvragen. Want 23 graden is natuurlijk ook prima. Het is wel zo dat we komende nacht nog te maken hebben met een flinke kans op mist. Ja, en het is natuurlijk wel langzaamaan al een eentje september in aan het lopen. Ja. En dan moet je er rekening mee houden dat die mist uh, wat langer kan blijven hangen. Dus morgenochtend zou het nog even grijs kunnen zijn. En dan morgenmiddag... van het zuiden uit eigenlijk overal volop zon. Heerlijk. Marco Verhoef, dankjewel. Lekker rustig weer. Geen reden om stil te staan, John Hoka. Nou, het staat wel stil. Op de A7 richting ja. Amsterdam... bij het Saandam, 4 kilometer A8. Ook 4 kilometer bij het Koenplein. Dan de A16 richting Rotterdam... 2 kilometer voor de Moerdijkbrug. En op de A58 richting Eindhoven... bij Moorgestel 2. En verderop bij Best, daar staat de file van 3 kilometer. De Franse en de Amerikaanse president weten het zeker. Assad zit achter de gifgasaanval van 21 augustus. Maar hoe overtuigend is het bewijs? We vragen het zo aan veiligheidsdeskundige Constant Heijzen. Heeft u een BMW? Dan weet u wat rijplezier is. Maar hoe behoudt u dit? Daar hebben wij een goed klantenprogramma voor. BMW Privileges. Vele extra's en structureel voordeel op onderhoud.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 Jobbird. Op zoek naar personeel? Maandelijk zoeken 1 miljoen werkzoekenden een nieuwe baan op jobbird.com. Plaats daarom ook uw vacatures op jobbird.com. Helemaal gratis. Jobbird.com, de grootste gratis vacaturebank van Nederland. Denkt u dat het na de Arabische lente nog gaat zomeren? Durf te denken. Lees NRC Handelsblad nu 5 weken voor maar 10 euro. Ga snel naar nrc.nl slash ja. Inderdaad nrc.nl slash ja. Jobbeurt.com, de grootste vacaturebank van Nederland. 10 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio Injournaal. Microsoft neemt een deel van Nokia over voor ruim 5 miljard euro. U hoorde net, net in het journaal. Het gaat uh, om het onderdeel dat mobiele telefoons maakt. Wat op zich logisch is. Economieredacteur Merel Stikke-Lorem is bij ons. Um, is het ook logisch, Merel, dat een softwaremaker in de mobieltjes stapt? Ja, je, alle bedrijven hebben het, uh, beide bedrijven hebben het moeilijk natuurlijk. Hè? Microsoft van oudsher maakt besturingssystemen op uh, computers... Nu gaan steeds meer mensen over op smartphones, mobieltjes... waar ze hun informatie op zoeken. En dat maakt Microsoft steeds minder uh, relevant. Ook Nokia heeft die slag gemist en met die smartphones. Het was eerst de grootste maker van mobieltjes... maar is ingehaald door Apple, Samsung, Samsung HTC, uh, dat soort bedrijven. En nu wil Microsoft dus eigenlijk een inhaalslag gaan maken. Het werkte al samen met Nokia, de besturingssystemen van, uh, uh, van uh, Microsoft... Zaten op de mobieltjes van Nokia. En nu willen het dan de volledige controle over die mobieltjes krijgen. Ze lijven het, uh, het gewoon in. Alle medewerkers van het onderdeel, ik geloof meer dan 30.000, gaan over naar, naar Microsoft. En uh, Microsoft koopt ook alle patenten. Dus uh, Microsoft kan ook gebruik maken van alle technologie uh, van Nokia. Om maar weer um, ja, de, de, het, het, uh, de rit bij te benen, zeg maar. Mm. Weer in de wedstrijd te komen um, uh, bij de inhaalslag die het dus. Uh, ja, wil ja. maken. Ja, je geeft het al aan. Ze liggen op achterstand. Gaat deze combinatie het dan goed maken? Nou, Microsoft gelooft van wel. De baas van Microsoft, die overigens weggaat, Steve Ballmer, heeft er alle vertrouwen in. Hij zegt het is een hele belangrijke stap, een win-win situatie voor iedereen. Maar ja, analisten die twijfelen daar een beetje over. Ze zeggen dat het heel erg moeilijk is om je terug te vechten in zo'n markt... als je eenmaal achterop ligt. Kijk bijvoorbeeld maar naar BlackBerry. Hè? Nou ja, mm. eerst ook heel erg populair... Maar weet nu ook eigenlijk niet hoe het, hoe het uh, weer er bovenop moet komen. En mensen zijn natuurlijk ook heel erg gewend aan het gebruik van hun eigen mobieltje. Je, bent, uh, ja, je weet wel waar alle knopjes zitten en hoe het werkt. Dus dan is het heel lastig om, uh, om over te stappen naar een ander mobieltje. Dus ja, het is maar de vraag of het gaat lukken. Maar ze proberen het in elk geval wel. Goed, dankjewel. Merel Stikkelorem, laatste nieuws over Microsoft en Nokia. Praten we over door later met Roland Stekelenburg, onze internet- en telecomdeskundige. We gaan naar onze sportdeskundige Gio Lippens. Jo, goedemorgen. goedemorgen. En we gaan het over voetbal hebben, want de transfermarkt is nu echt gesloten. En er is nog behoorlijk geschoven. Hè? Welke transfers vielen jou op? Ja, de, de, de bijzonderste was eigenlijk wel de overgang van Özil. Uh, die voormalige Duitser, zeg, of ja, hij is Duitser, uh, die van uh, <laughs> geen ander zet. <laughs> Zomaar voor ja. 50 miljoen euro verkocht werd aan Arsenal. Uh, dus dat is toch een beetje ja, heen en weer schuiven met dat geld wat ze hebben gekregen voor Gareth Bale. Uh, Arsenal heeft nog nooit zoveel betaald voor een, uh, voor een speler. Uh, ja, Arsene Wenger, hè, de coach, die, dat is toch een beetje de man van wie iedereen altijd zegt. Hij houdt de hand op de knip en uh, er werden wel eens grappen gemaakt in Engels. Op het moment uh, dat er weer wat transfergeruchten waren... dan kwam er ineens een fotootje van uh, Wenger heeft weer een aankoop gedaan. En dan stond hij op de markt en dan kocht hij een kropje sla. <lacht> uh, dat was eigenlijk een beetje de grap zo richting Wenger... maar die houdt toch altijd zijn hand op de portemonnee. Maar goed, nu met Eusel uh, hebben ze toch echt een grote aankoop gedaan... Ja, en dan eh, me afvragen van hoe dat uh, afloopt. Wat ik zelf ook heel uh, bijzonder vind, uh, uh, Manchester United, die heeft ook een uh, aardige uh, transfer gedaan. Ook voor uh, veel geld, uh, 32 miljoen euro betaald aan Everton voor Marouane Felliani, uh, Fellaini. Uh, ook veel geld, hè, Belgisch dat, uh, Belgische international, die komt dus ook daar uh, spelen. 32 miljoen euro. En het zijn vooral inderdaad ja, de, de Premier League clubs die blijkbaar uh, heel veel met uh, geld heen en weer schuiven. Uh, Everton. Een, ook een aardige, ik weet niet, afgelopen vrijdag die wedstrijd om de Supercup. De man die de penalty miste, ook een uh, jonge Belg, Lukaku... Die gaat nu ineens over van Chelsea naar Everton. Uh, die wordt dan wel verhuurd. Dus daar wordt niet heel diep voor in de buidel getast. Maar ja goed, zo is het aan alle kanten gaan schuiven. Uh, er zijn trouwens ook uh, clubs waarvan je verwacht had... dat ze nog een transfer zouden doen. Dat ze nog een speler zouden kopen. En dat is niet gebeurd. Ajax bijvoorbeeld. Hè? Er werd gesproken, er moest nog een aanvaller komen. Um, en ze waren druk bezig. Ola John werd overgesproken. Uh, maar uiteindelijk is er niks gekomen. En de transfermarkt is nu toch echt gesloten. Ook uh, El Giro Elia, daar is nog even sprake van geweest. Maar uiteindelijk... Uh, heeft Ajax toch pas op de plaats gemaakt. En uh, die vinden het allemaal uh, best. Ze hebben natuurlijk wel uh, Duwachten gekocht hè, van Heracles. Dat is afgelopen zondag gebeurd. Dat beruchte telefoontje van die voorzitter van Heracles op het veld... waarin hij uh, uiteindelijk die transfer uh, ja, rondmaakte. Maar uh, daar is het wel bij gebleven. Dus uh, sommige clubs hebben zich ook heel rustig gehouden... En in één land is de transferperiode nog gewoon bezig. Die trekken zich helemaal niks aan van de afspraken. Maar daar hebben we het gisteren al over gehad. Turkije is het enige land waar nog spelers verhandeld kunnen worden. Goed. Dan het Nederlands elftal Gio, heeft zich ook versterkt. Ja, dat is gratis. Ja, kan goeie aankoop. Wesley Sneijder uh, toch uh, aangekocht. Nee, opgeroepen door de bondscoach Louis van Gaal... als vervanger van de geblesseerde Jorginho Wel Wat moeten we daar nou van denken? Ja, typisch verhaal, denk ik dan. Uh, gewoon uitgaan van, van, van zijn eigen gedachtenlijn. Uh, hij vond inderdaad dat Sneijder wel redelijk op de goede weg was. Was weer aan het spelen. Maar hij vindt gewoon dat hij nog te weinig wedstrijden op topniveau heeft gespeeld. Om hem in eerste instantie op te roepen. Maar ja, dan uh, valt Wijnaldum uh, geblesseerd uh, weg. Uh, uit die selectie voor het Nederlands Elftal. Uh, dan gaat hij denken, ja, maar wie moet ik dan oproepen? Dan denk je meteen aan Marco van Ginkel. Heeft hij eerder ook al opgeroepen. Maar die is niet lekker bezig op dit moment. In Engeland. Uh, dat gaat allemaal nog niet helemaal goed. Uh, maar her. Hetzelfde verhaal eigenlijk een beetje. Hè? Draait ook nog niet helemaal soepel bij dat uh, nieuwe jonge PSV. Ja, dan is Van Gaal gewoon Van Gaal. En dan zegt hij van ja, dan is Sneijder de beste optie. En uh, dan uh, trekt hij Sneijder aan. Is nog lang niet zeker hoor dat Sneijder zal spelen. In uh, die twee wedstrijden die komen. Estland en Andorra. Maar toch, hij heeft hem in elk geval bij de selectie gevoegd. En uh, ik heb het idee dat uh, de beide heren daar in ieder geval telefonisch... nog wel even goed over gesproken hebben. Want uh, het is voor de rest heel erg stil. Sneijder wil geen commentaar geven. Van Gaal die wil pas, uh, uh, ja woensdag, dus vandaag wil hij pas erover uh, gaan praten op het moment dat die spelers bij elkaar komen in Noordwijk. Dus iedereen houdt zich heel rustig. Oké, okay. ik wil het heel graag met jou nog eventjes hebben over de bijna 42-jarige Chris Horner, een nieuwe leider in de ronde van Spanje, de Vuelta. Ik zat gisteren op de bank lekker naar het uh, einde van de Vuelta te kijken, van in ieder geval van uh, de etappe. En zag daar deze etappe, meneer ja. uit het zadel een hele klim uh, vol snelheid wegfietsen ja. van... Uh... Waar dachten wij toen meteen aan? Ja, uh, inderdaad, je denkt dan ook sowieso terug. Kijk, hij heeft natuurlijk een tijdje bij Lance Armstrong ja, waar dacht je en... precies? Waar dacht jij aan? Ja? Nou ja, sowieso. Uh, laten we het eerst even gewoon in het positieve houden en het prettige houden. Uh, de stijl van Armstrong. Uh, hij bleef inderdaad op de pedalen staan. Een relatief klein verzetje. Ja, het leek net alsof hij niet vermoeid werd. Terwijl al die andere Nibali, Rodriguez, Valverde, noem ze maar op. Ik mm -hmm. praat er niet eens over Mollema en Tendam. Die waren er allemaal al af. Maar uh, hij rijdt gewoon heel uh, rustig in een mooi constant tempo weg. En dan denk je ineens, ja, een bijna 42-jarige man dat die wel. dat nog steeds kan. Hoe kan dat? Want wat, dat hebben we in het verleden vaker gezien. En ja, dat is eigenlijk de enige conclusie die je op dit moment kunt trekken. En natuurlijk, uh, de overwinning staat. Uh, het zag er prachtig uit. Ik moet eerlijk zeggen, Horner is wel ontwapenend. Zeker als je hem na afloop hoort met de interviews. Maar toch, twijfel. Ja, want zo lang staand vanuit het zadel uh, een klim. Dat, dat kan haast niet. Dan ver verzuren je benen toch heel snel. Ja, dat, dat, dat, dat, dat moet je gaan merken. En uh, ja, we weten hoe dat in het uh, verleden, hoe dat uh, in de ploeg waar Horner ook gereden heeft, hoe dat uh, aangepakt werd en ja. uh, hoe we met name Armstrong op die manier naar boven kon rijden. Dus laten we gewoon heel eerlijk zijn uh, en de geschiedenis er even bij nemen. Ja, dan zie je toch dat, het, uh, dat er dingen gebeuren waarvan je denkt, hé, hey, dat kan eigenlijk niet. Dat is niet, wel heel bijzonder. Het gebeurt wel. Het kan ook topspot zijn, hè? dat weet je dus nooit. Dat, dat, dat blijft gewoon het eeuwige dilemma met dit soort zaken. Zolang er niets bewezen wordt, zolang er niet echt aanwijzingen zijn. En dat er iets, uh, iets anders gebeurt met doping, blijft dit gewoon staan. Giel Lippens, ja, hij blijft staan. Dankjewel. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Nou, de twee belangrijkste kandidaten, Merkel en Steinbrück... gingen gisteren in Duitsland ook de kleine partijen... uit de bondsdag met elkaar in debat. De Groenen, de Liberalen en de Linkse partij, die linken. Ze voeren een gevecht om de derde plaats... en ze hopen dan als coalitiepartner mee te mogen doen in een nieuwe regering. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn volgde dat debat. Uh, Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Was het uh, misschien iets levendiger als het debat tussen Merkel en Steinbrück? Ja, het was veel levendiger. Het was veel meer een, een echt debat. En tussen Merkel en Steinbrück was natuurlijk strak geregisseerd. Beide partijen waren panisch om dat allemaal van tevoren af te spreken... met vaste spreektijden en een volgorde. En dit ging veel meer dwars door elkaar heen. De presentatoren, dat waren er ook maar twee met drie kandidaten. Dat is natuurlijk beter dan de avond daarvoor. Vier presentatoren met, drie, met, met twee kandidaten. En dus die waren wat meer op de achtergrond. Uh, lieten de kandidaten ook echt lekker uit de verf komen. Lieten de boel filmen op zijn beloop. Uh, en die drie deden dat ook heel goed. Een van de commentatoren schrijft vanochtend... dat het leek alsof ze ondanks hun tegenstellingen... toch met elkaar hadden afgesproken... om de kijkers een leuke avond te bieden. Soms dwars door elkaar heen schreeuwen... maar ook wel met humor en gevoel voor show. Nee, Sie, wollen Sie, Nein, Sie wollen Euro-Bonds. Nein, ich habe von Euro-Bonds überhaupt, nicht hab überhaupt nichts gesagt. Sie wollen von dass wir gemeinsam gesagt. die Haftung... Ich habe einfach nicht, gesagt, wo man muss investieren, wir, wenn man aus, aus dem Gustav kommen, kommen will. Zu? Ich habe Ihnen auch zugehört. aber wir müssen uns aber trotzdem nichts so mich als Schulen beim Kino nou, een mooi stukje tirade van de, de liberale leider, Rainer Bruderle, die de Groenen verwijt dat zij eurobonds hebben, dus gemeenschappelijke obligaties, waardoor we meebetalen aan de schulden van andere landen. En de Groenen uh, zeggen dat is helemaal niet waar en uh, dat lekker door elkaar heen. En je toch eigenlijk iedereen best kon volgen. Um, beleefd, maar toch lekker strijdvaardig. Aha, je kon het dus volgen. Is het dan ook duidelijk geworden waar de drie kleine partijen voor staan? Ja, ik kon het best volgen. Je moest er wel even je aandacht bij houden. Ja, nou ja we weten natuurlijk wel grotendeels uh, waar ze voor staan. Het was ook een beetje ongelijk, want er zijn twee linkse partijen, de Groene en de Linken... die bijvoorbeeld voor de invoering van het minimumloon zijn in Duitsland... tegen belastingontwijking door rijke mensen. En een liberale partij eh, is een eentje... die steeds het bedrijfsleven centraal stelt. En het is wel interessant omdat je daardoor toch weer beseft... dat het niet alleen gaat om die twee kanselierskandidaten... maar dat die ook in beide gevallen, wie er ook wint... met iemand moeten gaan regeren. He, Merkel het liefst met de liberalen, Steinbrück het liefst met de groenen, en waarschijnlijk niemand met de Linken. Dat snap je dan ook weer heel goed na zo'n debat... als je Gregor Gysi, de lijsttrekker van de Linken... Hij uh, hoort praten over allerlei dingen die zijn partij onderscheiden van iedereen waar hij reclame mee maakt. De linker is bijvoorbeeld als enige falikant tegen militaire missies zoals in Afghanistan. Volstrekt tegen de steun aan Griekenland en andere probleemlanden. Uh, daarmee maakt hij reclame. Maar hij zegt wij zijn de enigen die dat echt zeggen. Maar ja, tegelijkertijd plaatst hij zich daarmee eigenlijk buiten elke andere mogelijke coalitie. Tja, en ze zijn wel heel belangrijk, want je geeft het al aan. Ze zijn de, de coalitiepartner, tenminste één van hen... als ze al de kiesdrempel halen. Want die is er ook nog in Duitsland. Wie gaan we terugzien naar de verkiezingen? Nou, die kiesdrempel is natuurlijk vooral een gevaar voor de liberalen. Die staan er in de peilingen heel slecht voor. Uh, ze hebben nu de oude fractievoorzitter... Reiner Bruderle naar voren geschoven als lijsttrekker. Deed het uh, uh, flamboyant gisteravond. Maar goed, ze weten dat hij lekker campagne kamp kan voer voeren. Maar daar, dat helpt weinig in die peilingen. Die blijven toch een beetje rond die 5% hangen. Dus dat is heel spannend. Gizzi, uh, dat zei ik net al, is een heerlijke clown in zo'n debat. Een oude rot in het vak. Uh, maar heeft sinds de val van de muur die partij geleid... en weet dat hij waarschijnlijk altijd in de oppositie zal blijven... Ja, de leider van de Groene, Jurgen die oefende op sommige momenten alweer heel mooi op zijn lievelingsbaan. Hij zou graag minister van Financiën willen worden. Heeft voor een groene politicus ook altijd hele chique, donkere pakken aan. Gisteren ook weer, soms kijkt hij dan een beetje presidentieel richting horizon. En gaat college geven, gaat uitleggen hoe de eurocrisis in elkaar zit. Wil ik toch maar bitte daarover nadenken... waarom de EZB. na ja. wie voor dat zinsniveau zo niedrig held. Want in een gemeenschappelijk werungsraam es eine Reihe von Ländern gibt, denen es dreckig geht, die in einer massiven Rezession sind. Was macht man als Zentralbank in einer Rezession? Man hält die Zinsen niedrig, damit die auf die Beine kommen. De Europese Centrale Bank, het lage rente die hij legt het in feite uit. Alsof de anderen, die net zo oud zijn als hij, toch een soort kinderen of studenten zijn. Kortom, hij zou graag vice-kanselier willen worden. Minister onder een, een SPD-groene regering. Maar dat ligt eigenlijk niet meer aan hem zelf. Hij heeft dat weinig zelf in de hand. Dan moet de SPD van Stijn de verkiezingen winnen. En dan wordt zijn droom misschien waar. Wouter, dankjewel. Zondag 22 september dus de Bondsdagverkiezingen in Duitsland. Op nos.nl vindt u het dossier Duitsland kiest. Verkeersinformatie krijgt u van John Sahoka. Tien files goed voor 35 kilometer. Geen opmerkelijke files. En langs de langste file op dit moment op de A9 richting Amstelveen. Dat staat tussen Beverwijk Oost en Batouverdorp 6 kilometer. Na de Amerikanen en de Britten kwamen gisteren de Fransen met hun bewijzen... dat het Syrische leger gifgas heeft gebruikt. We hebben het er vanochtend al over gehad met onze correspondent. We onderzochten onder meer bloedmonsters van slachtoffers, de munitie die gebruikt werd en satellietbeelden van de aanval. Niet alles is in het openbaar gedeeld. Een deel is ook aangegeven bij het parlement in het geheim, dus niet in het openbaar. De Franse regering maakte het rapport van negen pagina's, want zoveel pagina's waren er te melden in het openbaar. Constant Heijzer van de Universiteit Leiden doet onderzoek naar het functioneren van veiligheidsdiensten. Meneer Heijzen, goedemorgen. goedemorgen. Ja, we hebben wel een rapport gezien. Geen foto's verder of documenten om de beweringen te onderbouwen. Wat vindt u daarvan? Ik vind het uh, op zichzelf natuurlijk een heel interessant rapport. Uh, dat zou ook om, uh, komen omdat ik daarin geïnteresseerd ben. Um, maar als ik goed kijk, ik heb ook nog eens eventjes goed gekeken... naar uh, wat de Amerikanen uh, voor rapport geschreven hebben. En als je die met elkaar vergelijkt, dan zie ik accentverschillen... Um, maar geen wezenlijke andere inlichtingen. Dus ik denk dat, ze, uh, dat de Fransen niet wezenlijk veel nieuw materiaal hebben. Ze zeggen heel expliciet wat heel interessant is. We hebben eigenlijk drie bronnen. Uh, we hebben de echte Franse bronnen, de, de source propre Française. Dus dat zullen hun eigen menselijke en technische bronnen zijn. Wat ze zelfstandig hebben ingewonnen. Dan zeggen ze, we hebben een hele groep... Uh, openbaar materiaal, de open source intelligence. En de laatste groep van bronnen waar wij uh, onze informatie uithalen... dat hebben we van onze betrouwbare partners gekregen. Nou, dat zullen denk ik met name de Amerikanen en Britten zijn. Wat me opviel is dat er zo'n enorm verschil is... in het uh, aantal doden dat aangegeven is. De Fransen zeggen minstens 281 doden bij de aanval van 21 augustus... en de Amerikanen komen op 1400 doden. Hoe kunnen twee inlichtingendiensten met zulke verschillende cijfers komen? Ja, dat is dat is uh, moeilijk verklaarbaar. Uh, ik heb dat ook eens met elkaar zitten vergelijken. Uh, in het uh, Amerikaanse rapport wordt zelfs heel expliciet gesproken van 1429 doden en 426 kinderen daaronder. Um, maar daar zegt ze heel expliciet bij... dat aantal zullen we nog gaan bijstellen zodra wij meer gegevens krijgen. Dus daar zie je eigenlijk al dat die aantallen... Uh, die zijn het resultaat van een bepaalde analyse methodiek. Mm -hmm. Dus van het, op het basis van het beschikbare materiaal dat je hebt... Uh, ga je zeggen van dat betekent dat, dat, dat, dat... dan ga je niet alleen tellen... maar je gaat ook denk ik, een soort extrapolatie maken... van nou dan betekent dat dat dit, dit aantal mensen geslachtofferd is. Dus ik denk dat dat uh, enerzijds verklaarbaar is... Ofwel van van verschillend materiaal, dus op basis van verschillend materiaal komen we tot een bepaald aantal. Ofwel um, het, het Franse rapport uh, dat gisteren beschikbaar kwam... worden heel exclusief ook de wijken genoemd uh, in Damaskus... Die, die het slachtoffer waren van deze aantal. Het zou kunnen dat ze natuurlijk... Uh, dat Amerikanen en de Fransen naar verschillende wijken hebben gekeken. Toch, meneer Heijzen, komt het een beetje over als bij elkaar geraapte, gehakte stukjes. Vindt u het sterk bewijs inmiddels al? Is het echt bewijs, onomstotelijk? Nee, zijn geen bewijs. Dat is iets wat ik, wat ik toch wel vaak uh, uitleg en dat, dat komt ook. Het, zijn, het is iets wezenlijk anders dan bewijs vinden in opsporing en vervolging. Inlichtingendiensten die moeten uh, voor regeringen die een beslissing willen nemen, moeten zij zoveel mogelijk informatie uh, vergaren en op basis van die Informatie die volstrekt fragmentarisch is. He, want je hebt een heel klein beetje van die satellietbeelden zitten bekijken. Je hebt toevallig van de Israëliërs, heb je, Israëliërs heb je wat radiocommunicatie gekregen van twee commandanten uit het Syrische leger. Voor de rest ga je naar al die beelden zitten kijken, die verschrikkelijke beelden. Um, en op basis van al die fragmentarische stukjes zeg je van nou, dit tezamen uh, doet ons vermoeden dat het meest waarschijnlijke scenario is dat uh, de, de Assad deze aanval gepleegd heeft. Um, ze werken ook met, met andere scenario's. Hè. Dus ze hebben ook, en dat doen die Fransen ook heel expliciet... die zeggen ook, uh, um, we hebben ook gekeken naar of het de oppositie zou kunnen zijn. Die Fransen die hebben daar wel een nieuw element aan toegevoegd. Die zeggen van nou, strategisch gezien hebben die opposanten van dat regime, die hebben niet het belang gehad bij het aanvallen van deze wijk van Damascus, wat Assad wel had. Dus uh, dat scenario, daarbovenop zeggen ze, nou, die, die uh, opposanten, die hebben ook helemaal niet de capaciteit. Die ja, hebben helemaal niet de beschikking over al die chemische wapens, uh, die zijn niet zo goed georganiseerd dat ze zouden kunnen, sterker nog, specifiek, dat type wapen waarmee die aanval is gepleegd, dat zien we niet bij die uh, opposante groepjes. Um, dus het, het scenario van interessant is hier onwaarschijnlijk het meest waarschijnlijke op basis van al deze fragmentarische stukjes informatie dat is toch dat Assad dit gedaan moet hebben. Mm, ja. is het um, denkbaar dat uh, de inrichtingendiensten de regeringen met nog meer informatie komen? Dat ze het mm, parlement, want ze moeten toch, ze zijn ook bezig met, met ja, een strategie om met name dan bijvoorbeeld in Amerika om congresleden mee te krijgen, hè? Uh, om Ja. Ze, om steun te krijgen voor een eventuele interventie. Komen ze nog met nog meer bewijzen, denkt u? Nou, in, in de Verenigde Staten heb je uh, het systeem dat, uh, dat congresleden ook... Um, uh, parlementsleden die krijgen daar vertrouwelijke informatie te zien. Mm -hmm. dus, dus dat wordt ook, is ook heel, heel expliciet gezegd. Want dit, dit is een uh, ongeclassificeerd rapport, dus dat is openbaar... Maar de bewijs die daarachter zit, de specifiekere stukjes informatie, uh, die hebben we wel hebben we getoond aan leden van ons parlement. Want um, uh, die moeten dat kunnen zien om een, om een goed geïnformeerde beslissing te maken. Uh, bij de Fransen je, zegt ze dat ook. Hè, we hebben veel meer bronnen. Maar die worden natuurlijk niet onthuld. En dat is dus eigenlijk een soort tweede misverstand. Behalve dat het geen bewijs is um, die... die die inlichting en veiligheidsdiensten zijn er niet op uit op zichzelf om dat bewijs te leveren. Dat wordt nu onder grote politieke druk. Dan schrijven we daar allemaal rapporten ja. die politici kunnen gebruiken om te betogen dat dit het uh, meest waarschijnlijk is. Um, maar zij zullen toch altijd geneigd zijn om hun bronnen te beschermen. Bronnen en methoden, dat is het heilige dictum van het inlichtingwerk, die beschermen je zoveel mogelijk. God. Constant Heijzer van de Universiteit Leiden. Dank u wel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. De H.J. Schoollezing levert voor zowel de Telegraaf als Trouw de opening op. De Telegraaf kiest voor burger moet zelf aan de slag. Trouw lichtte er. Er is geen toverstokje om de crisis op te lossen. Uit, uit de toespraak die premier Rutte hield in Amsterdam. De Volkskrant die begint met uh, mystery guests. Die worden door hotelketens en restaurants wel eens ingezet... om hun bedrijf door de ogen van de klant te zien. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de nepgasten ingezet... om erachter te komen hoe daklozen worden behandeld. Ambtenaren vermomden zich als daklozen en doken de opvang in. Conclusie, honderden daklozen worden jaarlijks onterecht... de straat weer opgestuurd door gemeenten. Zeven van de tien keer weigeren gemeenten opvang aan daklozen... die uit een andere plaats komen en daarmee overtreden ze de wet. Microsoft dan koopt de mobiele telefoonactiviteiten van Nokia. Je hoeft daarover gehoord in het Radio 1 Journaal. Het belangrijkste nieuws op de websites van vele internationale media. Waaronder natuurlijk ook die van de Financial Times. Microsoft betaalt 5,4 miljard euro. En de deal zal het telecomlandschap veranderen, meldt The site. Want volgens de Wall Street Journal krijgt Microsoft een sterke positie... op de mobiele telefoonmarkt, achter marktleiders Samsung en Apple kwaliteit van de jeugdzorg is in gevaar, waarschuwt Avacabo in het AD. Vakbond heeft een enquête onder hulpverleners uitgevoerd... die vrezen dat deskundigheid verloren gaat... als gemeenten de verantwoordelijkheid over de zorg krijgen. bond krijgt bijval van de vicepremier van Jeugdzorg... vicevoorzitter, sorry, van Jeugdzorg Nederland. Iedereen is voorstander van hulp, dicht bij de gezinnen... maar zoals het nu gaat, is het één groot experiment, zegt hij. Een kantoor in aanbouw in de Londense zakenwijk The City zorgt voor problemen. Het gebouw, met de bijnaam de Walkie Talkie, reflecteert zonlicht op zo'n manier... dat er een gebundelde lichtstraal ontstaat. Nou, die is zo heet dat de zijspiegels en andere plastic onderdelen van een auto... aan de overkant van de straat smolten. Foto's van de Jaguar en de balende eigenaar zijn te zien op de site van Sky News. Tja, ik ben een laserstrel dan. De zwembold, de KZB, vindt de schoolslag geen goede zwemtechniek om kinderen als eerste te leren. De Bond denkt dat be kinderen beter kunnen beginnen met de borscrawl. In landen als Amerika, Australië en Frankrijk beginnen kinderen al jaren met die zwemslag. En met succes, zegt de technisch directeur van de Bond... en ook de zwemcoach Jacco Verharen in de Volkskrant. vond hij ook best ingewikkeld toen ik het moest leren, de borscrawl. Nou. Met 99 Kamervragen is SP'er Henk van Gerven... Op papier dan, hè? het nieuwsgierigste lid van de Tweede Kamer. En zijn dus vraagt zich af waarom Kamerleden zoveel vragen indienen. Maar een korte, maar simpele conclusie om iets aan de kaak te stellen of om de media te halen. In die laatste categorie vallen, vallen sommige PVV-vragen... zoals die aan de minister van Financiën, Dijsselbloem, of die voetbalt. En zo ja, wat zijn marktwaarde dan zou zijn als we hem zouden verkopen aan bijvoorbeeld FC Knudden. Het ministerie beraadt zich nog over het antwoord. Tot zover de media. En wat ze te melden hebben zo dadelijk na het NOS-journaalverslaggever Lex Runderkam. Die is in Syrië geweest en is nu in buurland Turkije. Wat merkt hij daar van de internationale discussie over Syrië wel of niet aanval? These unspeakable actions. Be Deze ongelooflijke acties kun je niet negeren, zegt Rasmussen. we will die. Heb je overtuigende bewijzen gehoord? Nou, die smoking gun, tot nu toe niet. I can tell you that ik I'm ben Zoals iemand hier in Parijs het zei, we kunnen al nou eenmaal niet de gendarme van de wereld spelen. Ik ben ook that dat het Syrische regime is responsible. Ja, ze denken niet dat ze alleen Assad gaan bombarderen. En dat ze ook het volk gaan bombarderen. Radio 1, het nieuws.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 Jobber! Jobbeurt.com. De grootste vacaturebank van Nederland. Kies Office Basis van Ziggo. Het alles in één pakket voor ondernemers met supersnel internet tot 150 MB, telefonie en interactieve televisie. Bel 0800 0640.